Ook in andere westerse landen is het aantal vastgestelde gevallen van autisme de laatste jaren sterk gestegen. De Hersenstichting schat dat in Nederland 1 op de 100 kinderen een vorm van autisme heeft. De fabrikant van Blackberry-telefoons, het Canadese RIM... gaat zich de komende tijd richten op de zakelijke klant. Het bedrijf heeft dat bekendgemaakt bij de presentatie van teleurstellende kwartaalcijfers. De smartphones van RIM leggen het op de consumentenmarkt af... tegen de populaire iPhones van Apple en telefoons met Android-besturing van Google.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 In het eerste uur kon u luisteren naar Stefan Motte. Een van de mensen die druk bezig is met 3D-printing over de impact. Over alles wat dat gaat betekenen en wat er nu al mogelijk is. Daarover ging dat, dat gesprek. In dit uur wil ik met u praten over techniek in wat bredere zin. Wat heeft techniek voor u mogelijk gemaakt? Um, heeft de toekomst van internet veel voor u betekend? Dat kunt u weer lopen dankzij een kunstbeen? Kom met uw verhalen 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer 0800-1121. Facebook.com slash kazaluna. Of hashtag Dumosje op Twitter. Manieren manier om ons te bereiken, maar vooral graag bellen. Uh, mailen kan ook kazaluna.ncv.nl um, En Johan die stuurt mij een mailtje en schrijft wel nu... Uh, techniek heeft de seks- en liefdesmarkt voor mij behoorlijk open gegooid. Daar waar ik in vroeger dagen afhankelijk was van de bekoorlijke dames... uit mijn eigen gemeente, kan ik nu middels surfen... langs datingprofielen door heel Nederland en zelfs de wereld als ik zou willen... reizen op zoek naar dames van mijn gading. Niet overigens dat ik nu de grote vis reeds aan de haak geslagen heb... maar het simpele feit dat de liefdesactieradius een stuk groter is geworden... is wat mij betreft een zegen. FIFA het internet. Nachtelijk goed van Johan. Um, ja, als je, hebt, als je een foto hebt Johan... we zetten hem graag op Facebook voor je. Hans Peperkamp, goedenacht. Ja, goedenacht. Hans, wat heeft techniek voor jou mogelijk gemaakt... Het uh, is namelijk nou zo, uh, mijn beroep is meer dan 40 jaar geweest kantoormachine technicus. Dus ik heb de hele ontwikkeling meegemaakt van een simpele schrijfmachine tot en met de uh, computer toe en alles wat met digitaal te maken heeft. In de meest ruime zin. Maar mijn hobby, en dat uh, doe ik al 50 jaar met meerdere in, is een fiethunter. Fiethunter? Fiet ja, een fiethunter wil zeggen dat wij met de draaibare schotels, uh, uh, diverse satellieten kunnen ontvangen. Op uh, de zichtbare kant van de wereld kunnen wij uh, duizenden tv-kanalen ontvangen, maar ook radiokanalen. En dan kunnen wij de fiets uh, bekijken die opgetraald worden. Wij zeggen het is een uitzending uit, uh, uit Amerika en daar is een uh, presentatie over wat vertelde over Amerika. En er zijn bepaalde fiets die worden dan in de lucht ingestuurd. Ja. En dan weer ontvangen laten we zeggen, Media Park en uh, Hilversum. Ja. En wij kunnen fiets ook ontvangen. Dus wij zijn ons eerst al uh, voorzien van nieuwsgraad en uh, uh, al de ja. diversiteit. Ja. Nou, ik heb zelf al, ook als uh, verslaggever een, een aantal gaten van de uh, hoeken van de wereld gezien, als tv-verslaggever. En moest dan inderdaad mijn materiaal, voeden, uh, uh, op, ja. opsturen. Um, uh, dat gaat inderdaad vaak via een de satelliet kan ook trouwens via het landverbinding maar uh, jij kan dus zeg maar die die die die, die satellietstraal die kan je onderscheppen. Ja al ja. weg is ...rechtelijk beschermd natuurlijk. Ik ben natuurlijk alleen voor kamergebruik... ...kan ik dat bekijken. Maar verder... ...kun je natuurlijk niet veel meer doen. Omdat het natuurlijk uh, auteursrechtelijk beschermd is. Maar wij hebben als hobbyist in dat wij... ...elke keer een nieuwe tv-kanaal... ...proberen te ontdekken. Dus met een blitzscan noemen we dat. Uh, kan ik gewoon de hele ruimte aftasten. Maar alleen de zichtbare kant... ...van de aarde. Dus ik kan uh, programma's... ...TV-programma's uit Syrië ontvangen... ...tot en met Japan ...en alles wat er tussen ligt. En dat is wel eens interessant. Om dat te bekijken. Maar maar, wat, wat je je betreft, hebt verschillende satellieten die, die dit specifieke, uh, uh, deze specifieke taak vervullen. Uh, de Astra is volgens mij de bekendste, ja. denk ik. Ja, maar ook de hotbeurt en de oh, ja. Eurostad. Hier wordt de 3W gebruikt voor het opstralen en ontvangen van de bekende tv signalen oh, ja. ik, ik hoorde de technici ook nog eens praten over ja. de hotbeurt en maar, ze hadden het ook over hot switchen, Hot switch was ja. geloof ik maar, van de een en de andere satelliet knallen. Maar er zijn een heleboel uh, satellieten uh, van alle kabelmaatschappijen uh, in Nederland gebruiken. De uh, satelliet voor het doorgeven van hun uh, tv-kanalen. Dus u kijkt vrijwel ook. Uh, er zijn 6,7 miljoen Nederlanders die kijken uh, direct of indirect via satelliet. Uh, en dat wordt via de kabelmaatschappij wordt het opgevangen. En verder uh, naar de, de gebruikers is te transporteert. Dus De satellieten hebben enorm veel uh, invloed op het hele gebeuren. Dus uh, ook met uh, landmeting, met ziekte, ja, maar zijn er zoveel uh, dingen die worden gedaan, maar niet Maar hè, hoef, met hoe vaak ziekte. zit jij nou uh, te feed hunten? Nou, meestal wel je weet Dan... Uh, omdat ik bepaalde ziekten heb, ziekte van Parkinson, ben ik straks veel wakker. En dan is het lekker op je om dat te bekijken. Maar ook ontvangst van de, de steeds meer van high-tech vision. Ik heb een stuk of vier zijn, die pak ik zo. Nou, die hebben tegenwoordig allemaal uh, high definition, vision, een super scherp beeld. Dus ik koop ook elk jaar de nieuwste lat uh, of van tv dat is in mijn geval, is dat de LCD En de volgende fase is de oled TV is weer te vervangen. Dus je blijft ook dat met, uh, op de hoogte van de techniek. En wat het meest is, is de high-tevision. Nou, dat is super scherp beeld. Nou, als ik vanavond weer van voetbal uh, gezien heb, de Duitse zender of uh, natuurprogramma's. Nou, dat is uh, geweldig mooi om dat te zien. En dat op Nederland-Jambool ook een beetje achter op dat gebied. En dat is... Uh, bij uh, FreeCenter, dat is uh, misschien een mooie website van mijn collega. Ja, ja, w, ja, w. Ouais. Okay. Je gaat naar www.freecenter.com. En krijg je een mooi uitleg van uh, wat allemaal te zien is wat betreft het Ja, Het is wel eens anders dan uh, Stormchasers en uh, wat, wat heb je allemaal meer? Nou, ik mee? geef ook een veel uh, kennis hoor. Ik heb uh, mensen op de campus of zo die daar een beetje ja. op in maken, die houden een goede situatie. Hè? Dat maar dat is anders. een beetje te, het geval wat betreft de ontwikkeling zijn. Uh, okay. ja. Ik wil je hartelijk danken Hans voor jouw ja. verhaal. Dank je wel. Ja, het uh, blijft uh, ook aan het cv in de lucht. Hè? Ja, en ja, ik weet niet of je onze voortijdige uit de lucht haalt met jou. Uh, uh, maar dat kan waarschijnlijk niet. Je kunt, je kunt wel misschien wat eenmaal. Alex, hallo, koepel uit het supportprogramma. Oké, okay, goed. Dank voor bellen, ja. Hans. Dankjewel. Graag gedaan, dank Dankjewel. Dag. Wat heeft de techniek voor u mogelijk gemaakt? Dat is de vraag voor dit, dit tweede uur. Um, uh, heeft dat iets met het medische vlak te maken? Of misschien met software, of met uh, internet, of met een auto? Uh, kom met mooie verhalen. 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna, En daar kan je uh, je reactie... Op kwijt. Ik lees even een mailtje voor van Ellie Theo, die komt net binnen. Hallo Frank, wat een wonderlijke uitvinding waar je gast over vertelde. Nog even, en we kunnen onszelf klonen met die 3D-uitvinding. Zou het in de toekomst mogelijk zijn om een harttransplantatie te verrichten... met een nieuw gemaakte 3D-hart? Voor mij heeft de computer veel betekend. Ik zit soms met een storing en heb dan het gevoel het contact met de buitenwereld kwijt te zijn. Maar ook mijn bril is een heel groot goed. Wat moet een mens als ik zonder bril mijn computer zou ik dan amper of niet kunnen bedienen... omdat ik dan nog geen contact kan maken. De techniek beheerst ons leven en maakt het leven aangenamer, maar ook leefbaarder. Zoveel meer is er ontsloten door de computer, maar dan wel met de geweldige techniek van de bril. Ed van Mierlo, goede Goedenavond, Frank. Uh, oh, ja, ik ben namelijk blind. En dan zijn er allerlei handige apparaten in de handel. En te huur, en weet ik het allemaal. Waar je dus als blinde heeft veel gebruik van kunt maken. Ik heb bijvoorbeeld een horloge. Als je daar een knopje drukt, dan zegt hij de tijd. Hij praat dus. Yeah. Oh. Een taalmachine die de getallen zegt. 4 plus 4, ik zal het eenvoudig zeggen, is 8. Yeah. Uh, mijn agenda is de grootte van een. Uh, ongeveer een, een bankpasje, maar dan iets dikker. En dan zitten er vijf mogelijkheden op. Alle verjaardagen zitten de data, de uren, het alarm. Nou, je kunt je niet voorstellen wat er allemaal in kan. Ed, jouw horloge, heb je die nu om? Ja. Uh, uh, uh, laat eens horen, hoe klinkt dat? De tijdmelding? Moet ik mijn ene hand eventjes goed doen, hoor. Even wachten, daar gaat hij. Het is tien over één in de nacht. Heb je hem gehoord? Ja, tien over één, zei de mevrouw, dat geloof dat ik. Ik zal er één keer zeggen, ik zal er één keer drukken. Ja. Okay, ja. Het is tien over één in de nacht. Hij loopt gelijk, gelukkig. Ja. Ja, ja. ja hij staat op zo wat natuurlijk. En meer van die dingen. En, en ik heb een telapparaatje, dat is ook hartstikke handig. Maar dat is alleen. Het Nederlands is heel erg duur. Dat is Engelstalig. Maar dan kan ik dus gewoon drukken. Ik zal het proberen te luisteren, laten luisteren. Divided by. Ja, dan gaat Memory minus. Even wachten hoor. Ik zit dus met één hand te handen, dus dat is vervelend. Eh. Uh. Kunt u horen? Eet. Ja, het is wel een mevrouw met de haast. Goedemorgen, is Ja, ja, goed, maar het is eigenlijk hetzelfde. hè? Eet. Divided by. Ja, nou bijvoorbeeld. Het... Eet, eet. Eet, eet. Eet, eet. eet. Dus en, en dat, je, kunt aftrekken. Je, kunt, je kunt er alles mee doen. maar ik, kan, ik ben er heel hard vlug mee. Maar omdat ik nou één hand heb en de andere hand de telefoon, is het te moeilijk even om dat te horen. Maar dat is prachtig allemaal, vind je niet? Zij zijn er ook echt nieuwe ontwikkelingen? Ja. Ik kan me voorstellen dat wat je nu laat horen, ja, dat dat ja. al wat langer op de markt is. Ja, het gaat steeds verder. Dat, dat, dat, dat, dat, dat kleine apparaatje wat ik heb, dat is een, een zakagenda. Daar zitten dus een hele hoop mogelijkheden op. Die heb ik ook toevallig voor me liggen, want ik wist dat ik ging bellen. Luister, er zitten vijf mogelijkheden op. Boekie. Okay. Alarm. Alarm? Ja. Speed out. Demo. Agenda. Audio. En dan... Kun je niet voorstellen, als je die audio indrukt, die kan ik dan weer splitsen in allerlei onderdelen. Dus dan kan ik mijn bankgegevens daarin zetten, jaar daar. uh, alle verjaardagen. Alle telefoonnummers, uh, daar dus zit een geheugen op. Ja, ik kan me daar gewoon niet indenken hoe dat is. Het een chipje ja. in dus. En het apparaatje is niet groter nogmaals als een, als een bankbadje. Wat geestig. En, en, en, en dat is in feite jouw jou, uh, jou organizer, uh, jouw ja, jou agenda? Wie ik net niet hoor, dat is de agenda dus. Hè? Ja. Ik zal hem opzoeken. Audio. Dan gaat hij? Agenda. Agenda. gaat-ie? 30 maart 2012. Hoor je hem? Ja, ik hoor hem. Hij, hij, hij staat dan al op 30, dus hij zal dat vanaf... Ja, nou ja, het ding heeft gelijk. Het is de 30ste inmiddels. Ja, maar alle afspraken die je hebt uh, vandaag, die hoor je dan ook. Die hoor ik. Ja, dat is mijn eigen stem, natuurlijk. Ik, spreken. ik zal dan voor me drukken. Ik, zal ik weet niet. of Zaterdag. 31 ...maar 2012. Zondag. Ja, nou moet ik... ...omdat ik bij de hand... ...2012. Ik, ik zal maar één keer verschillende koppers indrukken. Want 30. Je moet natuurlijk doorgaan. Ik zal, ik zal het ook doen. Oké, okay, maar maakt het niet uit, Hans. Want, want, nee, of echt, sorry. Kan sorry. Ik, ja, maar, ik kan je een laten horen. 1, 2, 3, 4, 5. Vaak. 1, 2. En dan moet ik... Om... ...lijst per datum. Dan ga ik je per datum afnoemen. 30. Maar 2012. Had hij 31,7 maart 2012? Spraakbericht zonder afspelen. Verjaardag Wim Wissink. Zoiets. Bijvoorbeeld, oh ja. En dan kan ik daar bijvoorbeeld inzetten die verjaardag. En dan druk ik op een knopje, dat doet hij het ook elk jaar. Dus volgend jaar, 2013, doet hij, het zat hij er ook al in. Ah ja. Ah, ja. Je snapt het niet, hoe het allemaal kan, hoor. Ja, ja, ja. Goh, wat grappig. Maar, maar uh, jij hebt natuurlijk ook een, een, een sterk geheugen ontwikkeld hoe je dat ding moet uh, nou, bedienen. Moet, moet je eerlijk zeggen, toen ik kreeg in het begin, kon ik er helemaal niet meer overweg. Ik vond het vreselijk. En toen heb ik hulp gehad hier in Nijmegen. Er is ook een dienst die dan blinden en slechtzienden helpt. En die hebben me geholpen. En die, hebben ook, uh, de, die kunnen me ook met een computer voorprogrammeren. Want ik heb namelijk geen computer. dat hebben ze helemaal gedaan. Nou, sinds ik, uh, ik heb hem al een jaar... Ik vind het fantastisch. Ja. Kun je in algemene zin zeggen dat techniek jouw leven uh, een, een, een positieve draai geeft? Ja, zeker. Maar ik ben nog iets iets belangrijks vergeten. Ik heb bijvoorbeeld ook, daar hebben de, de meeste blinden, een, een apparaat om boeken af te luisteren. Dus je krijgt een schijfje thuis. Daar staat een boek op tot maximaal, moet je je voorstellen, 21 uur tekst. Mm -hmm. 21 uur tekst op één schijfje. Vroeger had je allemaal banden en braille boeken, ga maar doen. En dat doe je erin. En dan kun je van hoofdstuk naar hoofdstuk, van blad naar blad, je kunt één minuut vooruit, achteruit. Dat is fantastisch. Ja, ja. Dat heb ik hier niet in de huiskamer, dat heb ik in de slaapkamer staan. Nou, dat is mooi. En die krijg je dan, als je dus uh, daarvoor in aanmerking komt, ook van de zorgverzekeraar. Kijk eens dan. Dit apparaatje wil ik nou niet horen, niet hoor. Dat is van privé. Maar goed, uh, dat moet dan iedereen voor zich weten. Maar... Ik, vind, ik ben erg blij met de techniek. Ik wil je hartelijk danken, Ed. Ah, gedaan. Dank ben voor je bellen je. en uh, alle goeds. Dank je wel. Hoi. Ed van Milo. Wat heeft techniek voor u mogelijk gemaakt? Zijn het medische zaken of zijn het andere zaken op een ander terrein? Bel ons op 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121. Facebook.com slash Twitter en hashtag Dumosh of Kazeluna. At ncv.nl. Wat heeft techniek voor u mogelijk gemaakt? Als ze kijk en je film. Dat ze jou ook zitten, zet als ze al door uw zit te drijden als ze pret. Dan lekker alles goed, dan lekker alles mooi. De wereld in de zonne, als ze lacht, een miljoen grappie, maar niet eens een goede was. Als ze schrikt van een façade. En ze houdt je even vast. Dan lek je alles goed. Dan lek je alles mooi. De wereld in de zin. Het is van nieuw. Dan, dan lek je alles goed.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 De Wereld en de Daniel Lohuus, zong dat eerste single van het album Gunder. We hebben het over techniek, wat techniek mogelijk maakte. In het eerste uur ging het over 3D-printing, wat toch wel ongeveer de productiewereld voor in ieder geval een belangrijk deel op zijn kop zal gaan zetten, waarschijnlijk. Dat denken de experts in ieder geval. Het gaat hard. Er zijn allerlei dingen mogelijk die vroeger nog niet konden. En het einde is nog lang niet in zicht wat dat betreft. Wat heeft techniek voor je mogelijk gemaakt? Mooie verhalen graag op 0800 1121. Daan van Straten, goedenacht. nacht. Um, ik heb een kleine aanvulling nog op de meneer die u net uh, aan het woord had. Um, ik ben uh, slechtziend. En ik kan wel met een computer werken. Maar ik uh, lees boeken en zo via zo'n Daisy uh, cd'tje. Mm -hmm. Maar ik heb tegenwoordig sinds twee weken de zogenaamde Orion Webbox. En dat is een apparaat. En dat kon onder andere uh, ondertiteling van televisie voorlezen. Oké. Okay. Dus dat zet je op Nederland 1, ondertiteling. Dus je hebt allerlei uh, mogelijkheden, zal ik zo nog even door vertellen. Maar onder andere, ondertiteling voorlezen, die zet je aan op Nederland 1. En zodra er een ondertiteling komt, komt er een computerstem die, uh, die de ondertitel voorleest. Nou, dat is voor mij iets, iets fantastisch. Ja, maar, maar moet je dan denken aan echt een hele mechanische stem? Of valt dat wel mee? Ja, het is wel een computerstem. Ik heb het net, dus ik, ik, uh, ja, ik heb nog niet zo heel veel meegewerkt. Uh, maar het is een mechanisch stem, dat is wel zo. En, maar ik, ik, ja, ik neem aan dat dat ook wel weer wat gaat verbeteren. Maar het is een, een, een mechanische computerstem, dat wel. Maar ja, het is zodra ik een interview zie of zo op het journaal in het Russisch of weet ik veel wat wat ik niet kan volgen, dan haak ik dus af. En nu staat dat ja. ding aan en hoor ik opeens een mevrouw uh, vertellen wat die man zegt. Ja. Die ja. En waar, waar haalt dat apparaat zijn informatie vandaan? Van internet. Die heeft een apart uh, lijntje waarmee alles wat uitgezonden wordt... ik neem aan van de publieke omroep of ook ja, van de commerciële? Ja, van de publieke omroep en RTL en dingen ook, ook commerciële doen daarmee. mee. Okay. En uh, dat, dat komt dus allemaal via internet. Oh, wat bijzonder. Uh, dus de, dus die, die, de, die hebben een die apart vr. lijntje waarmee die, die, die ondertitels als ja. het ware gescheiden worden van het rest van het beeld. Ja, er loopt een computer mee of zoiets. Of, ik weet niet precies hoe dat het systeem is net ook weer verbeterd. Zodat uh, ook oude beelden waar de titel in is gebrand, dat konden ze vroeger niet scheiden. En nu kunnen ja. ze dat tegenwoordig ook scheiden. En dan kunnen ze dan ook op die computer zetten. Dus, dus het uh, wordt alleen maar beter. Oh, wat wel bijzonder. Maar dit bestaat toch niet zo lang, neem ik aan. Nee, dit bestaat systeem ik. Nou, ja, een paar jaar al. En dit apparaat uh, heb ik nu sinds kort, omdat je het nu ook voor goed kan krijgen onder een mom uh, titel, uh, voorlezen van titels. Ja want ik had zo'n apparaat heb ik nog steeds van van Daisy's en dat nou ja dat, dat moest dan eerst kapot zijn en dan kon je zo'n apparaat krijgen maar nu is deze mogelijkheid uh, apart ingebracht bij de zorgverzekeraar en uh, dat is dus uh, ja dat is fantastisch dat je dit dus ook voor goed kan krijgen en het is ook zo dat uh, de boeken die je dan uh, leest via de Daisy uh, CD hè, de, die je kunt die kun je dus ook nu met het apparaat allemaal streamen die haal je zo van de server. Je hoeft dus geen CD's meer te hebben thuis. Want dat kan met het apparaat allemaal. Ja, ja. Alles via internet dus. En, en hoe groot de bijdrage aan jouw levensgeluk wordt hiermee. Uh... Nou, de, de, de, de, ik heb al heel erg veel aan de techniek. Maar dit, uh, ja, dit voor televisiekijken wordt voor mij dan nu nog. Uh, uh, want ik kijk ook wel gewoon televisie met een verrekijker. Maar ik kijk televisie. Ja. De, de, Wordt nog, uh, nog fijner. Want ik kan nu echt alles wat ondertiteld wordt volgen. En dat kon ik niet. Ja, ja. Wat mooi. Um, is het einde hiermee in zicht, denk je? Of komen er nog weer nieuwe ontwikkelingen naar jullie toe? Nou, ik denk dat er nog wel weer meer misschien. Uh, toekomt. Maar dit, dat gaat zo ontzettend hard aan mogelijkheden. Hè? Dat bijvoorbeeld dit apparaat bestaat al, als, ik geloof, al vijf jaar of vier jaar. Maar dat wordt ook iedere keer weer verbeterd. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Ik wil jou hartelijk danken. Goed zo. Graag Weet gedaan. Dat ons gebeld hebt, Daan. Dankjewel. Goed zo. Dag. Uh, dag. We hebben het in dit uur over de techniek en de mogelijkheden die steeds groter worden. Um, of misschien wel de ontwikkelingen waar je van droomt uh, en die nog moeten gaan plaatsvinden. Bel ons met uw verhaal op 0800 1121. 0800 1121. Uh, Facebook.com slash Of hashtag Dumors of een mailtje naar kazeluna.ncv.nl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 Again, but it came to feel good though my back hurt and it rains, it rains, and it rains. Screw England, well, we'll be young and insane. Cause it's part of the game, and the dreams are the same, are the same always the same. So, look at the hero, it's the Liverpool rain. I'll stick by. To share so much, I forgot. Don't know what it means. Oh, but Liverpool, I care. So look at the hero, Liverpool Rain. I'll stick by you forever. You didn't do it in vain. Oh no, never in vain. Je bent een raccoon, blijft een bijzonder bentje. Liverpool Rain heette uh, dit liedje. We hebben het over techniek en wat techniek uh, mogelijk maakt voor jou. Of misschien in de toekomst. 0800 1121 is ons gratis telefoonnummer. Jasper, goedenacht. Hallo, ja. Ik uh, kan het goed zien. Ik uh, kan het goed horen. Maar ik heb een andere handicap en dat is uh, straatvrees. Mm -hmm. Agorafobie. Mm -hmm. En dat houdt dus eigenlijk in dat ik... Uh, ik raak al in de war als, als ik met een op, op openbaar vervoer... Uh, naar, naar de ene kant van de andere kant van de stad moet, zeg maar. Dan, is, dan, dan ben ik echt... Uh, dan ben je de trap nog niet eens uit geweest? Nou, dan ben ik helemaal bek af. Kijk, het is voor iemand die een marathon rent... is het voor mij het... Uh, ja, op die manier. Maar goed, ik heb de, we hebben nu de sociale media... En, uh, maar, maar Jasper, het betekent voor jou in de praktijk dat je gewoon amper de deur uitkomt. Is dat wat je bedoelt te zeggen? Amper? Nee, wel naar de, ik, ik heb mezelf verplicht om wel naar de supermarkt te gaan, dat wel. Ja. Het is niet zo dat ik, dat ik, dat ik in, een, in, een, in een hoekje van mijn kamer uh, heel zielig uh, zit te piekeren. Ik heb natuurlijk ook on, ondersteuning van de analoge diensten. Dat, dat zijn de, dat is de bemoe, bemoeizorg, noemen we dat. De bemoeiz? wat is dat? In dit verband? Wist je dat niet? Het best... Nou ja, ik weet wel, bemoe... ik ken de term, maar wat bemoeizorg. bedoel je in dit geval met de bemoeizorg? Dat is de Jellinek-kliniek. Uh, je hebt nog meer, die houden ze met de bezig of je hebt nog andere problemen? Wat? Nou ja, nee, ja, be, be, be, alles komt samen, maar wij, we gaan naar de techniek, hè? daar ging het over. Ja. Nou, de techniek gebruik ik dus om gewoon nog sociaal bezig te zijn. En ik merk het ook vaak met mensen, ik heb ze nog niet zeggen van ik kan ook skypen als ik als ik een handicap heb ja yeah. ik heb ik, ik ik was heel erg onder de indruk van het van het kleine apparaatje zo groot als een creditcard met die geluidjes ja yeah. dan dacht ik oh joi maar goed uh, ja ik heb dus een andere beperking en ik, ik zit al sinds Sinclair en Commodore zit ik, ben ik al met computers uh, bezig dus ik heb het een beetje op zien komen ik ben een yeah. goed uh, wat dat betreft zonder baat. ja <laughs> yeah. Maar uh, leeft hij leeft nog eigenlijk, giet hij ik, ik denk het wel, uh, ja. Uh, uh, we, we, weet je, die, die zou je gewoon erbij moeten hebben. Ja, maar laten we het even over de social media <laughs> ja. hebben. Want de sociale media, uh, ja. wat, wat, wat, wat doet dat voor jou, wat maakt dat mogelijk? Um, contact met mensen. Met wie, wat voor soort mensen? Uh, mensen die in ieder geval niet dezelfde problemen hebben als ik, want dat is, dat, dat, dan, uh, dan zit je in een vicieuze cirkel. Ja. Dus mensen die zeggen van, ah, kom op, ik kan best, en we gaan zo en zo. Ja, nee, denk je nu aan uh, hele rare dingen of zo van uh, sociale media? Denk je nu meteen aan, aan uh, gekke plaatjes of uh, vieze filmpjes? Of... Want dat is du dus niet het geval, hè? Uh, nee, nou ja, sociale media associeer ik niet met vieze plaatjes, nee. Nee, nee, maar, ja, maar je hebt helemaal geen plaatje van hoe ik, hoe ik wat ik eigenlijk bedoel daarmee. mee. Dat is ook een beetje onduidelijk. Weet je, het je, lijkt zeggen. me handiger dat je het gewoon vertelt, dan Jasper. Ja, wat nou, je nou ja, bedoelt. Ik, echt Skype alleen en Facebook. Ja. En um, ik, ik, ik vind Facebook, nou ja, Facebook dat, dat, dat, dat heeft, dat heeft ook zijn grenzen. Ik hou het kort, denk ik, deze keer. Maar... Yeah, yeah. <laughs> nee, maar ik bedoel, uh, je had vroeger hives. Daarvoor had je weer dit en dat. Nou, M &M. Sterker nog, je hebt nog steeds hives. Ja, je hebt nog steeds hives. Ja. Nou, ik heb het wel opgezegd, want ik vind Facebook wel uh, leuker. Hmm. Maar... Um, ja, nee, wat, wat, ik, wat ik eigenlijk wil zeggen... ...dat ik gewoon niet naar het café hoef te gaan... ...voor mijn sociale contacten. Dat ja. ik gewoon aan het einde van de dag... Als ik naar bed ga, dan denk ik: nou, ik heb leuk gepraat met die en die, die, die zus en zo. Um, ja, nou, en dat nog... is dus echt. Dat betekent een heleboel in mijn leven, ja. Nou, zullen er wel mensen zijn die zeggen dat is een verarming. Dat is wat? Een verarming dat je niet meer de deur uit hoeft om arme. mensen echt. Ja, verarming, zei ik. Ja, verarming is een ander woord voor armoede. Of... Ja, ja, ja. Dat, dat, dat je er een soort van armer van wordt, gesproken. Uh, wil je de horeca spekken daarmee of? Nee. van, ga lekker naar het café. Ja, nee. Nee. Je, ja. Nee. We krijgen, het is 2012, wake up en smel de koffie. Ja. Weet je, onze astronaut zit nog steeds daarboven. Ja. Kuipers, ja. <laughs> André Kuipers, ja, die zit er nog steeds, klopt. Aha. Uh -huh. Ja. Nou, weet je wat Jasper, ik, ik ga je nou, hartelijk danken. Ik hoop, ik, Griet, titulaar, bellen even gewoon zelf op anders. Ja, we willen weten hoe het met je is. Ja, weet je dat het, het, het, het ja. dat is iets, bijna iets voor die, uh, de jakhalsen de voor de wereld rijdt door. Waar is Grie Nou ja, um, ik, ik, hij zal ook wel oud zijn, ik weet het niet. Het zal een oude man zijn inmiddels. Nou, ik zal de hele nacht verder besteden en luisteren naar jou en zoeken. Wat is met Grie Tietelaar gebeurd? Als bel je straks Astrid Jong, die vindt dit soort vragen heerlijk. Hey, uh, succes met de uitzending. Oké, okay, dankjewel Jasper. Doei, doei. Bye, bye. Bye. Dag, Marco Venema, goedenacht. Uh, Marco Veenman. Veenman, neem me niet kwalijk, Marco. Geeft niet. Uh, ik krijg de indruk dat uh, de vorige luisteraar een beetje om de hete brei heen draait, maar... Uh, en wat was die hete brei volgens jou dan? Nou, omdat jij zich uh, tot armoede, contactarmoede leidt. Ik weet het niet, het was een vraag. Dat was een vraag en dat is denk ik ook zo. Is het wel zo? Is, ja, denk ik wel. Hij zou iets uh, aan zijn probleem moeten doen. Ja, ja maar ik, ja, ik weet alleen niet of dat echt oplosbaar is. Ik heb geen flauw idee. Jawel, dat is zeker oplosbaar. Uh, uh, uh. Dus ja, ben, uh, maar je zult mij niet horen zeggen dat, dat sociale media leiden tot... Uh, um, ik geloof dat de koningin wel eens in die richting uh, een opmerking geplaatst heeft... dat het leidt tot sociale verarming. Daar geloof ik helemaal niks van. Wat zeg je nou? Dat ik niet geloof dat sociale media betekent dat je er sociaal armer door wordt. Nee, nee, nee, nee, nee dat, dat, dat op zich niet. Maar ik, ik vond het alleen een beetje dat hij om de hete brei heen trui'n. Oké, okay, nou, hij, hij is niet meer aan de lijn, dus laat het niet over hem. <laughs> hij kan zich ook niet erin uh, mengen. Wat, wat, wat heeft. Net, zo, net zoals de Jerry in de kliniek, dan, dan is er ook nog iets anders aan de hand. Marco, wat heeft techniek voor jouw leven betekend? Of wat betekent het nu voor jouw leven? Um, het betekent vooral de laatste jaren heel veel voor mijn leven. Um, ik ben mijn leven lang al slechtziend, maar een jaar of vijf geleden is het een stuk achteruit gegaan. Mm -hmm. En uh, ik maak dus ook gebruik van uh, gesproken boeken. En uh, die eerste meneer die erover sprak, die zei nog... Ja, ik draai een schijfje op, af op een apparaatje. Um, ik heb nu de mogelijkheid om... Uh, die dertig schijfjes op één SD-kaart te zetten. Mm -hmm. en, en het voordeel daarvan... Dat zijn zo... boeken dus, zeg maar. Oké, okay, boeken zijn dat. En, en zo'n zo, zo memory-stickje, daar kan je dus ontzettend veel op zetten. Uh, een SD-kaart, ja. Kan je, maar kan je dat dan ook vervolgens weer vinden? Ja, ja. Ik, ik vraag dat, omdat jij natuurlijk niet uh, zoals een, een, een, een, een, een ziend iemand... heel snel door zijn menu heen kan bladeren en uh, uh, het goede boek kan aanklikken. Neem dat hij allemaal voor. Dan kan je gewoon een knopje uh, kunnen en zegt hij van. Uh, nou, dit is boek 1, dit is boek 2. En, en, de en de hoeveel TV past er ook op. alweer op één stukje? Nou, ik heb nu, spreek nu van een uh, SD-kaart van 8 gigabyte en daar kunnen er wel zo'n 30 op. Ah ja. Dus dat is uh, aardig wat. Oké, okay, okay, nou goed, maar goed, okay. de, de, 30 zijn nog wel voor te lezen. <laughs> ja, ja, ja. 30 boeken. Ja. Geen kaart, valt al. Maak je er veel gebruik van? Ja, heel veel. Vijf of ja. En wat voor momenten uh, uh, ga je lezen? Of je laat je, je voorlezen, liever gezegd? Ja, het is vaak s'avonds eigenlijk. Maar soms ook overdag. Uh, maar er zijn ook wel andere dingen. De, er is ook uh, de mogelijkheid om spraak aan te brengen op je telefoon. Een spraaksynthese. Mm -hmm. Dat betekent dat uh, uh, alles wat op het beeldscherm verschijnt, wordt uitgesproken. En dat is ook heel handig. Ja, ik geloof dat een grote zoekmachine dat soort software ook inmiddels heeft. Uh, maar dat betekent dat, dat jouw hele scherm uh, uh, voorgelezen wordt. Of moet je erin kiezen? Ja. Hoe werkt dat? Ja, alles, alles kan voorgelezen worden. En met de computer, de computer is dat ook zo. Ah ja. Wat Alles tot... kan worden voorgelezen. Wat doen dat soort ontwikkelingen nou met jou? Bijzonder veel, want uh, ja, op die manier uh, heb ik toch makkelijker toegang tot allerlei dingen. Uh, tot allerlei media. Uh, <k aquell> uh, op zich bestaat vergroting al langer. Uh, spraak bestaat op zich ook al heel lang, maar die was vroeger heel slecht. En nu is die redelijk goed. En uh, ja, dat is voor mij uh, zo dat het uh, minder vermoeiend is op die manier. Ja, oké. Okay. Dus ik heb er heel veel aan. Ik wil je hartelijk danken, Marco, dat je belde. Oké, okay, graag gedaan. En een hele prettige nacht Dank je. Dag. Wat heeft techniek voor u mogelijk gemaakt? Op wat voor vlak dan ook? 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van kazelunen, Facebook Facebook.com slash uh, Hashtag Dumosh. Of een mailtje naar kazeloenen.ncv.no. Timo, goedendag. Ja, goedendag Frank met Timo. Wat was jij trouwens enthousiast zeg, met die 3D-printer? Was ik? <laughs> ja, je, je spreekt er bijna over je eigen woorden... met uh, de vragen die je wilde stellen. Aha. Uh, vond je me te enthousiast dan? Ja, want jij zei dat hij met passie erover sprak. Maar ik vond jou er met passie over spreken. Oké. Okay. <laughs> maar goed, mooi antwoorden. Als ik je maar meegenomen heb in het enthousiasme. Ja, zeker, zeker. Ja, nee, maar ik... ik, ik, ik nou ja, dus het is een goede observatie. Ja, ja dat, was, dat was heel mooi. Want, uh, nee, ik, ik geloof wel echt oprecht dat daar hele spannende dingen aan het ontwikkelen zijn. Kijk maar ja, naar die okay. medische ontwikkelingen. De vraag is alleen of het, zeg maar, vanuit bedrijfsleven, overheid, die combinatie... Of dat echt maar echt uh, ook op consumentenniveau gebracht wordt. Want nu heb je vaak ook dingen dat je denkt van dat zou ik ook wel willen hebben, dingen die bedrijfsmatig geproduceerd worden en dan wordt er een heel flauw blokken aftrekseltje aan de consumenten te hebben Ja, ja. Ja, ja. ja, nou ja, goed. Ja. Kijk, de, een van de dingen die hij nog zei, niet in de uitzending... maar toen we even na zaten te praten... is dat het bijvoorbeeld grote voordelen kan hebben voor... Pak een, beet, nou, een autofabrikant die moet nu een heleboel onderdelen maken. Dat moet iemand, een importeur moet het op voorraad houden... en dan komt er eens in zoveel tijd iemand zo'n boertje, boertje van Boutje halen. Dat kan nu allemaal ter plekke gemaakt worden. Ik weet niet of je wel eens van just-in-time productie hebt gehoord. Ja, ja, Toyota. Maar dat is echt, dat is echt de ultieme just-in-time mechaniek. Ja, precies. Want je hebt, hoeft niks meer in voorraad te houden, alleen pure grondstoffen. Ja. En misschien kan het voor recycling ook nog wel iets opleveren. Ja... Nog niet echt gedacht, maar ja, precies. Ja, voorgesteld. Ja, dat, ja. Nou, als het om die plastics gaat, dan wordt er gekeken naar uh, plastics die uit natuurlijke stoffen zijn gemaakt. Dus niet uit uh, ja, ja, natuurlijke stoffen, zijn raar, maar, op, maar niet ja. uit olie bedoel ik. Dat komt er nog eens bovenop, ja. Dan heb je geen fossiele brandstof meer voor nodig. Precies. Ja. Maar goed, het kan ook zo zijn dat, dat inderdaad die, al die ontwikkelingen ook weer... Euh, nou, ik wil zeggen gesaboteerd worden, maar op, op grote weerstand... met de grote, de grote marktpartijen die hier niet vrolijk van gaan worden straks. Ja, maar hetzelfde heb je met show en de waterstof-economie. Dat zijn ook de belangen, zeg maar. Ja. En aan de andere kant heb je ook energiezekerheid nodig. Dus ja, de vraag is wat is wijsheid? Timmer, je klinkt als iemand die hierover nagedacht heeft. Kan dat kloppen? Uh, nee, nee, nee. Mark Rutte heeft erover nagedacht. Oh. Uh, maar ik vaag. Ik volg het gewoon aan de zijlijn. Wat, wat heeft techniek jou gebracht? <laughs> nou, ik, ik, ik belde eigenlijk omdat je tussendoor een vraag stelde: wat, kan dit techniek nog, wat hoop je nog dat je techniek in de toekomst brengt? Uh -huh. Maar dan nam de redactie geen, geen genoegen mee. Nou. Dus, dus die vroeg: wat heeft techniek jou gebracht? Yeah. En het enige wat me te binnen schoot, was dat ik zeg maar nog voordat de, de computer grafisch al georiënteerd was. Dus dat er, zeg maar, Windows een grafische schilder omheen ging. Ja, afgekeken van Apple, ja. Ja? Nou, afgekeken, ja. ja maar... Nou, die grafische schilder wel, geloof ik. Ja maar, goed. ja, maar Apple was grafisch gebaseerd, geloof ik, maar ja. dat weet ik niet goed. Ja. Maar in ieder geval, daarvoor, uh, toen ik nog, zeg maar, met programmeren en, en, en macro's opzet... heb ik wel echt logisch leren nadenken. Omdat je, zeg maar, ook beslissingen moet nemen die verderop in het proces nog, nog consequenties hebben. Dus je moet beslissingen nemen met de blik op de toekomst. Ja. En je, mag, je moet heel zorgvuldig zijn... omdat als je één puntje of één kruppertje verkeert... dat het hele programma niet werkt. Ik wou zeggen, bestaat dat nog. Maar de programmeurs nu die, die doen niet meer de dingen die jij toen deed. Het gaat nu echt om hele complexe processen, neem ik aan. Nou, ze hebben heel veel ondersteunende, middelen, ondersteunende software gekregen... natuurlijk, die een hoop, ja. een hoop, hoop werk uit handen neemt. En, en ze hebben hele grote bibliotheken. Tenminste, als je een oud bedrijf hebt... zal die hele grote bibliotheken hebben... waar ze gewoon... De standaard functies uit kunnen nemen, waarschijnlijk. Ja. Die al ontwikkeld hebben en die general purpose zijn. En, en, en dat, dat is dan software die juist die punten in de commas waar jij nu nog zo'n zorgen over moest maken, die eigenlijk dat corrigeert ook voor een deel? Nee, die software is dan al uitgetest, zeg maar. Het zijn delen van software die je gewoon zeg maar, uit het rek kan pakken en die je dan kan gebruiken om zeg maar software op maat of, of aangepaste software te maken. Zit je nog in dat vak? Nee, helemaal niet meer. nee. Wat doe je nu? Ja, bijstand helaas. Oh, dear. Ja. Uh, en langdurig. Nou ja, al een flinke tijdje Wat Wat zou techniek uh, wat jou betreft mogelijk moeten kunnen maken? Nou, ik had een heel malijstje. Ik denk ten eerste uh, grafeen, Dat heb je wel eens van gehoord. Sorry? Grafeen? Nee. Dat is waar de Nobelprijs voor de chemie dit jaar voor is gewonnen. Ja, help me even. Nou, zeg maar, dat was het voorbeeld dat hij van een potloodpuntje met een plakbandje, zeg maar, hele dunne laagjes grafiet, dat ja. trok. Ja? En dat had dan een hele speciale eigenschappen, want dat waren dan zeg maar na, lagen van uh, koolstofatomen... Um, uh, die dan in een bepaald kristallijne uh, uh, structuur zaten. En die hadden dan een bepaalde eigenschappen, ze waren buizaam, sterker dan staal, uh, elektrisch geleidend... ook bruikbaar zeg maar, binnen de industrie, mechanisch, maar ook elektronisch. Oh, ja. En ik had gedacht, van, zou het niet mooi zijn als ze die CO2, waar ze veel te veel van hebben... Als ze met CO2 dat grafeen kunnen, kunnen produceren. Want CO2 is in principe een gas dat bestaat uit C en O2. Ah oh ja, koolstof dus. Als je dat dan kan laten neerslaan op de een of andere manier. Dan heb je in principe heb je al op een of ander substratum, neem ik aan. Dan heb je in principe heb je al een laagje van één atoom dik. Als je die O2 kan loskoppelen. Ik heb geen flauw idee. Mijn, mijn uh, chemische uh, uh, lessen zijn alweer lang geleden. Maar uh, het klinkt niet raar. Want dan hou je dus nog zuurstof over. Ja, dan kan je even andere dingen gebruiken. Ademen. Bijvoorbeeld, ja, zo handig hè. Ja. Nou, wat ik ook aan dacht was, maar dan, dan staat je weer op de, natuurlijk de, de, de, de industrie en de mensen die daar geld aan moeten verdienen en willen verdienen ook. Ja, het is net zoals met de gloeilamp zeg maar, van vroeger, ze hadden ook een gloeilamp kunnen maken die je leven lang meegaat, maar dat hebben ze niet gedaan, omdat ze dan de productieopgang kunnen houden. En het heeft ook wel voordelen natuurlijk, want als er een nieuwe gloeilamp uitkomt, dan kan je gewoon een nieuwe gloeilamp kopen en die oude weggooien. Ja. Maar bijvoorbeeld inpandige elektrolyse en een brandstofcel. Met behulp van uh, ultra-efficiënte zonnecellen zou ik in de toekomst wat een mooie vinden. Dat je gewoon H2 waterstof en zuurstof in inpanden kan opslaan. En zo geheel in je eigen uh, energie kan voorzien. Want met die zonnecellen maak je elektriciteit. En dan met de elektrolyse uh, maak je van water zuurstof en waterstof. En die slaan op totdat je elektriciteit nodig hebt. En dan voeg je ze weer samen in een brandstofcel en dan heb je elektriciteit. Ja. Yeah. En dan hoorde ik laatst van city farming. Dat schijnt een helemaal uitgezocht te ja. zijn per plant. Dat je op een vierkante meter voedsel voor één persoon. Kan in, inpandig kan uh, ja, verbouwen. Ja. zonder pesticiden en met. Uh, ja, of, of in een klein stukje vrijliggende, vrijliggende grond. in een stedelijke omgeving? Ja, met ledlampen en met minimaal watergebruik. Nou, verder zou ik uh, uh, geïndividualiseerd leren zou ik heel mooi vinden. Als je Ugh. gewoon je computer je zou kunnen ondersteunen bij het verwerven van kennis. Yeah. Dat kan ook inmiddels al. Ik hoorde laatst iets over van de Khan-Academy.org. Mm -hmm. Ik weet alleen hoe je het schrijft, want ik heb het gehoord op de radio, maar het heet Ja. Yeah. En ik zou het heel erg op prijs stellen als journalistieke filtering toch weer een prominent plaatje op het internet zou krijgen, want uh, ja, op een gegeven moment weet je ook niet meer waar je het zoeken moet. Nou ja, er, zijn, er is natuurlijk al heel veel filtering. Dan moet je kijken naar sites uh, uh, die gefilterd nieuws weergeven, bijvoorbeeld van de NOS. Ja, maar goed, ik bedoel dat je ook, dat je ook zeg maar uh, toegang hebt tot de databases die erachter zitten. Ja, maar wat ja. bedoel je daarmee? Wat, nou, wat... dat je kan zoeken in het verleden. Oh, zo. Ja. Terug in de historie, ja. ja, ja. Bij, bij sommigen kan dat wel, bij, bij niet allemaal. Maar het zal wel uh. ook uh, ja, intellectueel eigenaar natuurlijk hebben. Ja, nou, als het om krantenartikelen gaat, is dat natuurlijk wel degelijk een probleem, ja. Die schermen dat nog steeds af. Het belangrijkste vind ik nog, want daar gaat het eigenlijk in de toekomst wel om misgaan. Dat je gewoon echt hard en matig een persoonlijke sleutel hebt. Waarmee je dingen, zeg maar, teksten of documenten kan ondertekenen. Oh ja. Zodat je, zeg maar, je nadoen, persoonsdistal, hoe heet dat? Identiteitsdistal. Oh ja dat dat de minimum wordt beperkt. Okay. Nou, je hebt een hele lijst. Ja, <laughs> je had een, een hele lijst voor ons, Timo. Ja, ja, Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Er zal nog een hoop veranderen, denk ik. Ook dankzij de techniek. Dank voor bellen. Bedankt voor je enthousiasme. En jij, precies. Uh, veel... Dank je wel. Graag gedaan. En, uh, en veel succes met, uh, met het vinden van uh, van passend werk. Dank je wel. Ja. Dag. We hebben het over de mogelijkheden van techniek. Wat, wat doet dat? Wat kon er uh, toen niet en nu wel? Uh, en uh, wat voor verhalen heeft u erover? 0800-1121. is ons telefoonnummer. Of mm, mail ons op uh, kazelunen.ncv.nl Maybe you've asked me to meet you here to tell me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 Don't touch me, I drink too much Maybe that's the truth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 Los heet het liedje. Als u denkt, wie is die stem? Jonathan Jeremiah. Dat is een Engelse, Engelse singer-songwriter. En dit was een single van het album A Solitary Man. Jonathan Jeremiah. Een stem, dat heeft hij. We hebben het over techniek. De mogelijkheden die ontstaan door techniek. Uh, en uh, nou goed, het eerste uur heeft u kunnen luisteren naar Stefan Motten. Um, het ging over 3D-printing en ho hoeverre dat een, een heleboel facetten op zijn kop gaat zetten. En uh, nou, waar wij het over willen hebben is uh, de facetten van techniek... die uw leven een draai hebben gegeven of misschien wel uh, veranderd hebben. Harm Visser, ja, uh, goedenavond. Ja, uh, goedenavond. Wat ik doe met de huidige technologie... Dat is het, het modelleren, zeg je dan, ja, het heet eigenlijk officieel physical modeling, van uh, bestaande muziekinstrumenten op de computer. En waarom dat tegenwoordig zo goed gaat, omdat die computers zo snel zijn. Maar dan mag je, moet je toch even iets, iets, iets beter uitleggen wat dat dan precies is. Want wat modelleer je nou, de muziek nou, ik of ik de vind, instrumenten? ik maak bijvoorbeeld een trompet. Oh ja. Maar dus niet een, een, een, een, een computer die, die klinkt alsof, uh, alsof het een, uh, ja, een opname is van een toppet. Maar je kunt hem op de computer ook spelen. Ah ja. Kun je iets laten horen van wat jij... Uh... Nee, daar, ik nou niet, daar ben ik nou niet klaar voor. Oké. Okay. <laughs> dat, dat, dat is jammer. Uh, maar jij uh, pakt een, een instrument, een, uh, een, een, een toon van een instrument... Ja, kijk, je begint met eigenlijk het goed luisteren naar instrumenten. Ja, je moet er een heleboel dingen voor doen, hoor. Je moet echt de, de, de fysica van de, van de instrumenten bestuderen. Van hoe zit een, een, een, een, een, een, een trompet in elkaar of een uh, french horn of een trombon uh, of yeah. een hobo? Dat maakt in feite allemaal niet uit. Die, die, de, maar zo'n instrument, dat is dan ingevoerd in jouw computer? Ik bedoel dus zeg maar het, het, het apparaat zoals het gemaakt is? Ja, ik maak het instrument eigenlijk na. Ah, oké. Okay. Je maakt een soort 3D van, de, van dat instrument? Ja. ja. En wat jij kan doen, is dan verander je bijvoorbeeld de luchtkamers? Ja. Waardoor je een ander geluid krijgt? Waardoor die bijvoorbeeld kan aanblazen. Dus van heel zacht naar heel hard. Ah, oké. Okay. In plaats van poefen in één keer een bakgeluid eruit. Ja, dus je hebt geen, geen sampeltje meer. Uh, dus uh, ja, je kan een opgenomen instrument hebben natuurlijk. Uh, die al kant -en klaar voor je op, op je keyboard ligt. En dan sla je hem aan en dan klinkt die. Ja. Nee, bij mij kan je hem echt bespelen. Je, kunt echt al, je, kunt, je hebt echt een echt instrument. Harm, ik vind het, het al wel heel jammer dat je niks kan laten horen. Kun, kun je, uh, als we jou uh, als we even een plaatje draaien, kun je dan uh, uh, alsnog iets laten horen? Wat zegt u? Nou, ik vind het jammer dat je niks kan laten horen. Kunnen we dat niet regelen ja, nou, op de ja, een of ja, andere manier? Ik heb natuurlijk even niet op gerekend. Maar hoe lang dan heb dan je dan nodig dan om iets te laten horen? Nou, wacht even, ik zal even kijken. Ga even kijken. Uh, ja, leg mijn telefoon er even naast. Harm, weet je wat? Luister, wat we gaan doen. Wij draaien even een kort plaatje. Ja. En dan komen we bij je terug en dan kan je wat laten horen. Dan heb je 2,5 minuten tijd. Lukt dat? Ja, dat lukt. Oké. Okay. Moet, moet ik de telefoon nu afbreken? Dan? Nee, niet. Laat het maar, laat maar, laat maar, laat maar even open staan. Wij gaan even okay. een plaatje draaien. We komen zo. Ah. Ik ben vooral heel benieuwd wat je aan het doen bent. We gaan even een liedje draaien van uh, Paul Anka. Uh, die heeft uh, het liedje van uh, Nirvana opgepakt. Smells like Teen Spirit. En dat klinkt dan nu zo. Guns and bring your friends It's fun to lose And to pretend She's overboard She's self-assured Oh no, I know A dirty word Hello, hello, hello How low Hello, hello Hello, hello With the lights up Less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious, here we are now. Entertain us, I'm a lot, and a vinyl, a mosquito, my lapito.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 Ja, Paul Anka was dat met Smash like Teen Spirit in een totaal andere versie. Harm Visser? Ja? Je bent zover. Ik ben er weer. Laat ja. eens horen hoe jij een instrument ja, modelleert en hoe dat dan vervolgens je klinkt. Ik laat een trombone horen. Ja, dat klinkt natuurlijk verschrikkelijk door een telefoontje. Ik heb geen idee. Maar ja, ja, dat klinkt natuurlijk nooit goed. Dat wordt gefilterd door de telefoon. Maar ik laat je een trombone nu horen... En die, uh, die ook kan overblazen. Ja. Een het echt trombolle dat ook kan. Oké. Okay. Ja? ja? Ik leg even mijn... Dus mijn telefoontje nu neer. Ja, ja. Bij, bij, bij de boksen, ja. Hoe het klinkt weet je niet. Ja, voor het avond. Dan dus is de tijd voorbij. Oké. Okay. Heel snel. Ja. Leenke. Harm. opnieuw opstart, dat doet ik niet meer. Harm. Ja. Nou, dat is het een beetje. Ik, ik zou zeggen: uitbrengen op single niks meer aan doen. wat mee in die publiciteit doen. Ja joh, dit is uniek, dit is goud. Ik ben de, ik ben de enige Nederlander die dit, die dit doet. Echt waar? Ja, echt waar. Dus Ni niemand is op het idee gekomen om dit ook te gaan wel doen. Wel in het buitenland, dus er zijn twee Franse bedrijven, er is dus een Canadees bedrijf, ja. die, nou ja, zeg maar, concurreren op dit vlak. Maar in Nederland niemand. Oh, nou je, je hebt volgens mij heb je goud in de handen. Ja, dat denk ik ook altijd. Zo gaat het soms in het leven. Ik wil je hartelijk danken, Harm, voor je demonstratie. Ja, dankjewel. En ik heb het vage vermoeden dat de Fou, -fou ook op deze manier ontstaan is. Ja, de, ja God, ik wilde, ik wilde wat meer dingen nog mee doen. Maar ik vind het leuk dat er even over gepraat hebben. Ik vind het leuk dat je het hebt laten horen. Dankjewel. Oké. Okay. Een hele prettige nacht. En jullie ook. Dag. Zometeen op deze zender Radio 1. Astrid de Jong met Nachtzuster Omroep Max. Um, daar kunt u bellen met alle vragen en alle leuke dingen die u opvallen. Wij gaan afscheid nemen hier. Althans wij van Kaarselunen. Dank voor het luisteren. Blijft u vooral luisteren. Um, en tot morgen.